...hebben wij even een tijds aan kletsen. Nou is Piet al klaar, daar gaat ie. Nou, daar komt de dokter naar ons toe.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 En maar weer naar beneden. Hel ik die op, hel ik die af. Oh, Jij wil wel eens wat anders. Hm? Piet slaapt, geloof ik. Nou, kan hij met tenminste niet meer op mijn vingers kijken. Toch fijn dat ik dat pak koffie nog gekregen heb. Het is wel vervelend dat Piet het pak gezien heb. Maar heb ik het ook weer gelaten, het pak. Oh ja. Ik heb het achter me gelegd. Piet met ze niet laten hollen. Heeft altijd wat. Nou, ik zet hem mooi in vrij. Dat gaat lekker. Hij krijgt een fijn gangetje. Ja, je wil wel eens wat anders, hè? Och, er is helemaal geen gevaar bij. Onderaan de is een flauwe bocht. Maar dan trek ik de wagen zo doorheen. Niet laten hollen. Die Piet wil alleen maar gewicht doen. Ja, maar nou gaat het toch wel heel snel. Nou, ik zal hem wat afremmen. Verdikkelen, dat is te gevaarlijk. De hangar gaat slingeren. Wat moet ik doen? Ik moet iets doen. Piet, Piet. Uh, uh, wat, uh, wat is er? Hé, hey, hij hey, idioot. Gaan schakelen. Schakelen, suffer. Gaan, hij moet in de versnelling. Hij schakelt niet. Ik krijg hem in, in de versnelling. Gaan sla je hem erin? Dat gaat niet. Ik kan ook niet meer eens goed sturen. Hou hem recht. Zo recht mogelijk. Anders vliegen we af, van dit. Rechts, zeg ik. Ja, doe mijn best. Ja, daar heb een patrook. Daarin. Rechts. Ja, ja, Piet. Ja. Ja, ja recht. Ik al. De parkeerstrook op. Vlemmen. Ja. Waarom dat nou? Ach, dat ruim, die idiotie, die ezel, die misdadiger. Ik had hem van die berg af moeten trappen. Joop, waar zit hij nou? Vooraan dier ik bij de wagen de brokkelende. Nee, nou laat hij zich niet zien. Ik zeg toch tegen hem niet laten hollen.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 Ja, Blijf bij de wagen tot ik terug ben. Pak eens rustig bekijken. Fräulein, twee kaffee. Nog Duits hier? hè? Huh? Oh ja, Zuid-Tirol. Geef nou dat pak eens aan dan. Ja, dank Het hm. ziet er toch echt uit als een pak koffie. Erendig zeg. En is niet gebonden met vliegertaal. Heb jij een mest? Ga je het openmaken, Dirk? Ja, wat denk je? Ik wil nou eindelijk wel eens weten wat er in dat pak zit.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 Daar zouden staan, hoor. Die kleine lichte steentjes vooral. Oh, man, wat zou ze zo trots zijn. Ik zie haar al lopen. Daan, jongen... Die donkere stenen, die zijn meer wat voor mijn moeder. Die houdt er wel van, mijn moeder. Voor een broche. Oh, daar zijn donkere diamanten mooi voor, hè? Daan, zit nou niet te fantaseren. De chauffeur verdient aardig, maar als je de diamanten wil gaan kopen... dan moet je me ophouden met eten. Ja. Oh.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 Ik krijg maar 500 gulden niet voor ik het afgegeven heb. Tjonge, tjonge, wat ziet die motorkap eruit? Nou ja, eigenlijk kon ik er ook niets aan doen. Als die haar niet geweest was, had die wagen we gehouden. Ja, ik zou maar zo lang in de cabine gezeten.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 Ik gebruik altijd de Duitse naam nog. Het is een plaats in Zuid-Tirol, weet u. In het Italiaans heet die plaats Bressanone. Bressanone. Ah oh ja, nou weet ik het wel. De wagen van Piet Stuk. En eh, uh, moet ik hem laten repareren in Italië? Deze reis gaat me wat kosten, dat zie ik al aankomen. Ja, baas, dat begrijp ik. Maar wat moeten wij nou met die diamanten aan? Aangeven?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 De voor de roesttoyer is de wegenbelasting die we in Duitsland moesten betalen. Ja, dat herinner ik me nog. Hier betalen we voor de autostrade. Nou, oh, daar komt er iemand. Buongiorno, dove ga? Wat zegt hij? Hij wil weten waar we heen gaan. Eh, uh, concorrezzo, l'autostrade per Milano. L'autostrade La per Milano, eh, uh, 4.850 lire. Ja, gooi maar Bippet.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 ...dat je die racewagen meekreeg, Willem. Je hebt hem niet eens hoeven jatten. <laughs> ja, ik... ...ik zag die raceauto gisteren al staan... ...toen ik ons wagentje in de garage brengte. <laughs> ik dacht meteen al, je weet nooit. Hè? Nee, je weet nooit. Dat komt nou weer eens uit? Die Joop... Die Joop is een stomme hond. We hadden de poed beter zelf kunnen wegbrengen. Maar we hadden beter, ja. Wat we niet allemaal beter hadden kunnen doen. Altijd is er wat mis. Door jou, Willem, door jou. Die jongen, jij moet niet schrijven. Je neemt de mensen tegen je in. Kijk, nou hebben we deze racewagen kunnen lenen. Maar denk je dat het jouw geluk was, Frank? Nee hoor, je bent veel te hartelijk, veel te gemeen. Die racewagen hebben ik kunnen lenen door een beetje belangstelling te tonen. Gewoon een beetje praten met de eigenaar van de garage. Mooie je wagen, zeg ik zo tegen hem. Die gaat snel. Zoiets zouden wij nou eigenlijk ook moeten hebben. We hebben haast, weet u. In een optiekeetje. Ik krijg hem te leen. Ja. En ja, maar schelden op me. Hè? Ach, jongen. Zonder maan blijf je nergens. Nergens, zeg ik je. Ja, ik versta je wel. Nou, laten we er maar meteen naar gaan. Hoe eerder we die laten pakken te pakken krijgen, hoe beter. Niks te van. We vertrekken morgen vroeg. Morgen pas. Zeg. Ja, we denken nou. Verwacht je soms een tik in het donker langs die smerige bergweg. gaan rijden. Kijk wel link uit. Ik zit voor het eerst van mijn leven in de bergen achter het stuur. Je ja, daar zal ik s'nachts op tour gaan. Mijn te gevaarlijk. Ja, en, en een oude inbreker is misschien niet veel verloren. Hè? Maar ik heb thuis een vrouw die op me wacht. Nou ja, en bovendien, ik blijf zelf ook graag nog een paar jaartjes gezond. Ah, Dirk, hoe is het? Pech, Daan. Hij komt vandaag niet. We moeten vannacht maar in een hotel slapen. De expediteur komt morgenochtend. Dat is donderdag? Ja, donderdag al. Goed, vannacht kunnen we weer niet verder. Eerst zaten we aan de Brennen vast... en nu hier in concurrento. Ik heb het je toch wel gezegd, joh. In Italië gaat alles piano piano.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 Ja, dan moet ik opstaan. Eén, TV, hop. Zo. Ja. Nou kan ik weer een beetje denken. Tjee, moest je dan eens slapen, hè.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 Dus hier moeten we zijn, Dirk. Ja, ze zitten om ons te springen. Kunnen we met uitlaaien beginnen? Si, signore, si, si. Un moment, la máquina. Dan loopt hij weg. Die komt wel weer terug.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 Sí, si, sí, signore. La machine. Mag ik eens kijken? Luciano, waar is de machine? Loopt ze niet in de weg, dan. Tien, tien, su, su. Ja, vast. De eerste zak al op de band.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 Dan, ik ga eens even bellen. Wat doe jij? Blijf jij hier? Ja, ik blijf nog wat kijken. Dat ah. nou, straks dan. Zeg, Piet? En wat is er? Hoe lang blijven we nou nog in Breslauene? Je wil wel dat wat anders, hè? We gaan als de wagen gemaakt is, Joop. Schiet je ze dan niet mee op? Er moeten onderdelen uit Oostenrijk komen. Je hebt hem wel goed in de vernieling gereden.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 Ah, hij wil het zeker goed maken. La stoffa è pronta. La stoffa? O, oh, de stof waar ik de vorige reis om gevraagd had. Een goed maker gedaan, zei ik het niet? Ja. Oh, in het kantoortje, het land. La stoffa. Eh? La stoffa is bellissima. Ja, ja, ze is mooi.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 Dan gaan wij nou de stad in. De stad in? Verona! Ja, joh. Nou, een avond over hebben, kunnen we wel gaan passagieren. Is er veel te zien? Ja, Jij bent meer in Verona geweest, Dirk. Veel? Verona is dat vol. En, en waar gaan we heen? Nou, er is hier een grote Romeinse arena. Daar gaan we eerst heen. Verder naar een middeleeuws kasteel. Gastelfecchio. Aan dat kasteel is ook een middeleeuwse brug gebouwd. Met muren en zo. Dirk, Dirk, maar...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 diamant nog niet opgehelderd, ernstig meningsverschil tussen... Eh, Diamant-diefstal. Stond er nou diamant Dat moet ik toch even lezen. Ja, inderdaad. diamant nog niet opgehelderd. De zaak van de diamant bij de Duitse handelaar Müller... houdt de politie nog steeds bezig. De inbraak die vorige week in de nacht van zaterdag op zondag werd gepleegd...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 die Brander. Ja, inspecteur. Dan komt u even hier, wilt u? Ja, wel, inspecteur. Meneer hier heeft twee signalementen. De vermoedelijke daders van de diamantdiefstal. Dat is mooi. Noteer jij de signalementen even, Brander. Jawel, inspecteur. Ik ga zorgen dat die bijrijder, die Joop, gearresteerd wordt. Gearresteerd? In Bressanone? Ja, gearresteerd. Door de Italiaanse politie. net wat, het er toch. Carabinieri. Carabinieri. Dat is de politie. Politie, politie. Nee, nee, niet open doen, Piet. Niet doen, hoor. Ja, ah, zeg, politie, ik las ze niet buiten staan. Ik wil geen moeilijkheden. Carabinieri. Ja, ah, voor mij komen ze niet. Even open doen. Niet, niet doen. Niet open doen. Laat het. Ga weg bij die deur. Niks daarvan. Die deur gaat open. Blijf eraf. Blijf wel van het slot. Ik zal... Blijf maar niet aan. Daar. oh. Die nee, nee. deur gaat nee. open. Buongiorno. Twee smeren Jo, Johannes Barente. Verflucht. Eh, Joop. Nee, ik niet. Hij, hij heet Joop. Jullie zullen hem moeten hebben. Jenny, hè? Eh? Jenny. Nee, nee. Ik wil niet. Ik, ik wil ik, niet. Pak Hallo. Jenny. Ja, pak hem. Pak hem. Laat me los. Ik heb niks gedaan. Ik heb niks gedaan. Ik heb niks gedaan. Ik heb niks gedaan.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 Bundesrepubliek? Wat betekent dat, Dirk? Bundesrepubliek betekent dat West-Duitsland een verbond van staten is. Zoiets als de Verenigde Staten van Amerika. Oh, nou begrijp ik het. Een van de landen die samen Duitsland vormen, is Beieren. Ja, net zo. Hoe heten die andere landen? Uh, hier, nee, neem de kaart even. Ze staan er wel op.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 je hoor, dat die kerels ons achtervolgen. Oh, ze zitten nog in Oostenrijk, Dirk. Vast. Ja. Wij kunnen rustig gaan slapen. Frank, jongen... Dat wordt niks op deze manier. Geloof me nou. Ik zal die diamanten te pakken krijgen, Willem. Kosten wat het kost. En als ze het pak niet willen geven... Wees toch voorzichtig, Frank. <laughs> <laughs> voorzichtig, Willem. Ik moet de poed. Niet goed schiks, dan kwaad schiks. Dan timmer ik erop los. Geen geweld, Frankie. Laat ik je dat nou voor eens even altijd zeggen?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 Komen ze met? We moeten mee. Einsteigen, bitte. Anton? En nu van Stuttgart naar Augsburg, inspecteur. Van Stuttgart naar Augsburg. Het zal maar een race worden. Dat ik het ook wel. Ik kan het niet. Ik ben er niet gerust op. Kerels die diamanten stelen zijn geen lievertjes. Wie weet met wat voor gevaarlijk slaggen wij te doen hebben. Die zondag ook. Hadden we maar door kunnen rijden. Nou, Dirk, zie je ziet jezelf niet te zappel te maken. Hè? Ik zal er nog maar eens omdraaien. Zo'n piekeren, jongen. Slapen. Slapen. Wat? Wat is dat? Dirk. Ik... Dirk, wat gebeurt er? Dat pakken is voor de politie. Voor de politie? Ja, voor de politie. Daar is de zaak voor. Oh ja, maar dan komt het niet. Open die deur. Ik ben gek, we zitten hier goed. Hij gaat weg. Wat zal je van plan zijn? Nee, nee. Wie doen dan? Wie doen? Daar is hij weer. Hij heeft niet dat zijn wagen gehaald. Een groot stuk ijzer. Dit is je laatste kans. Nou, hier hebben we pad. Nee. Ik heb je gewaarschuwd. Je krijgt het niet.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 wat moet je nou? Ik zal je hier... Nee, nee Frank, niet doen, niet doen. Willem, blijf vanaf. af. Blijf vanaf af, Willem. Wat los. Die doen geen geweld. Jij, nee, jij, Oh! oh. Heb ze vrienden in de grond oh. Politie, Dirk. Dat is hem. Ja, daar. Blijf van me af. Wie is die man die daar ligt? Zo. Willem Zwart... Je kent me nog wel, hè? Ja, je bent erbij, hè? Ja, Willem. Ja, ja. Je bent erbij. Gloeiend bij. De zaak is rond. Ja, dat was een mooie inbraak, inspecteur. Hoe komt dat nou, dat je hier ligt? Je hoofd bloed, Willem. Ja, mijn maat, Frank, die heeft me neergeslagen. Ik heb niks gedaan. Ik weet niks. Allemaal mee naar het bureau. Zwarte Willem en jij, Frank, onder bewaking in auto van de Duitse politie. Die rijdt voorop. Dan voorgericht.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 Daan, jij gaat naar Italië. Naar Italië? Ik? Naar Piet? Hmm. Maar, maar, maar hoe kom ik daar? We rijden even naar het station. Station van Huispoort. Daar betaal ik een enkele reis Bressenone voor je. Ja, maar, maar, maar ik dan, baas? Dan zit ik zonder bijrijder. Ik moet nog naar Holland? <laughs> Zou jij met mij genoegen willen nemen, Dirk? Met u? Met mij. <laughs> ja, u, u bent zelf chauffeur geweest, hè? Dat is ook zo, baas. <laughs> Nou, kruipt Bas Timmers op zijn eigen wagens bijrijden. Waar zijn avontuur al niet toe leidt, hè? <laughs> U bijrijden. <laughs> zeg, Dirk. Ja, dan? De stoffen die we in Verona gekocht hebben. Wil je die naar mijn huis brengen? Die stoffen? Natuurlijk. Ik breng ze wel. Ik, ik zal het adres even opschrijven. Dan vertel ik meteen dat je de volgende week pas thuis komt. Uh, en de stof voor je meisje? Oh, uh, laat die maar zolang bij mijn moeder.